De ochtendspits is minder druk dan gebruikelijk. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam, bij de afrit Bunschoten 3 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Knopend Koenplein 3. A9 Diemen richting Alkmaar, bij de afrit Alsmeer 3 kilometer en verder bij Bad Hoverdorp nog eens 3. Op de A9 Alkmaar Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knoopend Badhoofdorp 10 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Zeeburg en Knoopend Amstel 5. A12 Utrecht en Haag tussen Zoetermeer en Den Haag en 5 kilometer. Zijn daar twee rijstroken dicht. dat heeft te maken met een aanrijding. A15 Nijmegen richting Gorkum bij Tiel 3. En op de A28 Zwolle Utrecht voor Amersfoort 4 kilometer. Tot zover de verkeers...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 Dat was de muziek uit 1985 alweer. Dat allemaal op de Zandvoortse Radio. Welkom bij u 2 van Zandvoort op zaterdag. Je hoort de co-west. And we close our eyes. Voor Zalvoort en de regio. En inderdaad, de tweede uur van uh, dit programma. Waarin we beginnen met de voetbalwedstrijd van vandaag. De o zo belangrijke wedstrijd voor SV Zalvoort. Ze spelen vandaag tegen Kastrikum. En daar is Joop van Nist. Taplek, Joop. Ja, we stonden voor, want we staan nu gelijk. Heel oh. eh, Nee, hè. Eh, toen jullie naar het Wereldnieuws luisterden op CFM. Toen eh, was er een hele mooie aanval van Kastrikum. Uh, eh, de bal werd vanaf links prachtig voorgezet in de loop. van de, de centraal spits van Kastrikum. Ik die bal achter de vet uh, schieten. En daar was helemaal niks mis mee. Het was een goede goal. En Sanford, dit staat behoorlijk onder voor aan, die is eruit. Nu dan wel het geval in ieder geval. Zie ik naar Max Aardenwerk. Aardewerk, Aardewerk. krijgt die bal voor naar hoppen. Hop, Die legt leg, leg hem bijt. Legt hem bijt. Maar dat was Buddy net uit te laat. En die bal wordt uh, door een Kastiken-speler op de zijlijn gewerkt. En dat is uh, ja, zeg maar, weet je op drie vier van de cornervlag aan de kant van Kastiken. En wie gaat dat doen? Even kijken. Uh, Ronald Kalis. Die gaat. Uh, Gooi daar. Ja, wie? Ja, er is geen beweging. Er komt die bal naar Je moet wel eens zien wie het is. Naar uh, Kars de Vries. Kas de Vries. Oh, wow. er wordt de bal van de lijn gehaald. Er wordt gewoon de bal van de lijn gehaald. Dat is helemaal schot. Ik denk dat het van Max Arenberg was. Ik weet het niet helemaal zeker. We gaan aan de andere kant van het veld. In ieder geval nog steeds Zandvoort. Kars de Vries naar uh, Kars. Max Oh, er gaat raad over de land Dat is ontzettend jammer. was een mooie avond bij Sandvoort. Dat uh, kwam er goed uit. En dan in eerste instantie werd die wel van die klein afgehaald. En in tweede instantie was het aardwerk dat ik daar nou misschien 10 tien, tien centimeter over de lat heen schat. En dat betekent nu dat de keeper van Kassikum de bal weer in het spel kan gaan brengen. Gaat het gebeuren inderdaad, ja. voor uh, veel publiek moet ik wel even zeggen. Kassikum heeft uh, heel veel mensen meegenomen. Kan natuurlijk ook kampioen worden en dat is uiteraard een feestje waard. En daar gaat Bas, Bas Lenners gaat helemaal de mist in. Maar gelukkig is daar nog te kopen. Die kan die bal wegwerken. Lenners ging helemaal de mist in. Die verkeek zich op die bal en schoot er uh, onderdoor door de spits van uh, als ik hem uh, eigenlijk een beetje verdubbereerd was, en toen kon ik er gelukkig geen gaten en die transporteerde hem al over de silhouette, de hoogte van de, van de dugout. Van uh, essentieel sport. Kastikum, mag gaan gooien, duurt even, alles staat vast, ja, gaat die bal komen eindelijk, Lennels, pak hem af, helemaal goed, transformeert hem naar Tim de ga de Reus. hem ook passeren, Timon de Reus is wel erg snel, ja, dat is zeker, en ga kijken of, of die laatste man ook door de lamp voorbij kan, en gelegd in breed, ja, dat was achter Kastikum, dat hij in breed legde, en dat betekent dat Kastikum nu uh, de, de bal bezit heeft, en wordt helemaal naar de andere kant getransporteerd, Kastikum. Op de van Zandvoort. En daar is Koper weer. Koper die weer in deerhard werkt. dat doet je al wel de achter elkaar. Er wordt dan gevlaagd, maar niet gefloten van buiten het spel. Zandvoort is tijdens de bal bezit. En daar is een overtraining volgens mij. Maar de reis mag doorgaan. En het wordt Odu en Tjanslein, die gaat die bal over de zijlijn. Karstek hem mag... Uh, nee, Zandvoort mag uh, gaan gooien. En de Fries die gaat dat doen. Aan de uh, linkerkant van de Zandvoort zijn veld. Na de Reus. Die, die die bal. Die wordt geduwd. De Vrijschop uh, voor Zandvoort. Ter hoogte van de 6 meter gebied. Maar dan bijna aan de zijlijn. Mag Zandvoort de Vrijschop opnemen. nemen. Max Aardewerk gaat dat uh, doen. Aardelijk die. Uh, uh, ook een hele belangrijke rol speelt op het weersveld. Die moet eigenlijk het spel uh, spelen. Moet proberen zich voorwaarts aan het werk te zetten. En dat doet hij ook over het algemeen erg goed. Gaat hij wel komen. Eerst Hoog. Uh, helemaal Ik Kan niemand bij komen. Goed. We hebben gesteld. 35 minuten. We zitten in de 36 minuten. Laat ik het zo zeggen in ieder geval. Sommers van 1-1. In de wedstrijd van Zandvoort tegen Kastikker. En straks komen we bij jou van terug voor het slot van de eerste helft. Albert-Jan, wat gaan we in het uh, tweede uur allemaal doen voor de rest? Ja, uiteraard de evenementenagenda natuurlijk. Uh, we gaan ook schakelen met uh, het circuitpark Zandvoort, Want daar wordt dit weekend, en dat is gisteren al begonnen, de ADAC Masters verreden. En daar is voor ons uh, aanwezig onze uh, raceweek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 Sommige situaties, die momenten van niet, die staken en die was de Joemen League en Human. we gaan over voor het slot van de eerste helft naar Joop van Ries. Joop. Ja, ja we wonnen tussen in de 44e vier, minuten spelen en Zandvoort uh, het absoluut niet slecht doet. Hij heeft uh, zelfs nog een paar kansjes gekregen. Er is wat meer druk op het doel van uh, Kastikum en nu gaat Zandvoort zich. Kastikus, Het is een mooi, die verballen. bal nee, daar kan iemand op boven. Die was beschermd. Hij had geprobeerd om het team aan de reus te, te, te bedienen. Maar dat lukte net niet. En de keeper van Kastikum kan die bal erin gaan. dat heeft hij ondertussen gedaan. Uh, het spel is nu uh, voor de linkerkant van het strelte. Diep de bal. Er is een, de, de linker spits van uh, Kastikum, die komt op zijn hand wordt niet voor gefloten. Maar Slijmers heeft het zwaar. En dan gaat Boydenfet. Ja, prachtig. Katachtige beweging en pak de bal helemaal klem vast Voordat de rechter spits, uh, sorry, de linker spits van Kastikum uh, er kan worden. Deze nog steeds een bal, er zit daar. Gaat er nu uh, over een slechte bal heen, de zandvoortspeler ligt er, de ligt er uh, op de grond, dus ik nu pas. De, dat uh, is even kijken, het de reus denk ik, en uh, Boy de Z, die transporteert die, die bal dus over de zijlijn en uh, er kan er nu verzorging gebeuren door de verzorger van Kampmann. Ik kan iets zien hier vandaan wat er nou precies is. Een knie. Ja, dan gaat een spons met het heilige water, het wonderwater gaat op de knie. En het uh, wordt een beetje daar uh, in beweging gebracht. Uh, daar het knie Een beetje overstrekken, een beetje terugduwen. En daar zijn ze op dit moment mee bezig. Soms heeft het met name in die... Uh, in het laatste gedeelte van die eerste helft zei ik al niet echt slecht gedaan. Dan was uh, de vet heeft heel weinig te doen totdat net dan die bal die, die prachtig mooi pakte. En ondertussen is uh, de reus opgelapt en dan loopt hij wel eens maar een klein beetje de pinken, Maar hij is in ieder geval weer opgestaan en loopt weer te stel en het spel kan weer beginnen. Door middel van een uh, inworp uh, van uh, de en Die gooit hem terug naar uiteraard heel sportief. Naar uh, boy de zet en die mag het spel weer gaan hervatten. De zet. Er gaat een ronde bal, ja, dan gaat hij schieten. Ja, natuurlijk er gaat hij nu richting even oh, Hoppen. Hoppen erbij komen, goed op van Hoppen. En Sika uh, kan de Fries aan de linkerkant. De Vries kan in ieder geval die bal aannemen. Gaat nu naar uh, Max Aardenwerk. Aardenwerk ook, de Vries aan de linkerkant. Wordt ingespeld op kopen, kopen en direct naar de Vries. De Vries. Geeft die bal voor. Die draait Sanford. Ja, dat is de Die want die kan er niet goed aankomen. En dat betekent dat Kastik hem nu weer uit de verleden gaat komen. Gaat daar een hele diepe bal. En die, die linker spits is echt heel erg snel. En de fit is dus net op tijd bij om die bal helemaal uh, richting het circuit te trappen. En uh, het spel dus weer heel even stil om die bal weer op te gaan halen. Er staat gelukkig iemand achter het recht. En die gooit hem niet terug. En uh, Roberto Molina, de Sanforder. Die bij Kastliker speelt dit jaar voor het eerst. Die gaat die bal innemen. Zeg maar op drie kwart van het veld, maar dan de kant van Zandvoort op. Heeft hij ondertussen gedaan? De kast niet meer aan de bal. Dat is wel goed terug. En dat is het eindsignaal van de eerste helft van een uh, schijfster die het niet echt moeilijk heeft. van twee gele kaarten voor Zandvoort, niet meer dan terecht. Eentje voor babbelen en eentje voor een vrij grauwe overtreding. Maar vooral staat er nog steeds 1-1. Hier in de wedstrijd van Zandvoort tegen Kastie. En straks de tweede helft met Joop Van Nes. is weer meer muziek bij Zandvoort op zaterdag. Hier is Elvis Costello. Thank <music> Locked out. Finally. And all this time, all this time, you've had it in you. you just some. Zandvoortse Radio met tot aan 5 uur vanmiddag. Zandvoort op zaterdag. En daarin, uiteraard, vandaag ook Autosport Nieuws. GFM, race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we hebben de raceauto's al gehoord van het uh, circuitpark Zandvoort af. Dit weekend de aardag GT Masters. En daarvoor is uh, voor ons te plekken Willem van Denzen. Goedemiddag, Willem. Ja, goedemorgen, Rob. Lijst all Albert Jan. Ga niet wat hoor, dat jullie kitten. Uh, ja. <laughs> Oké. voor Zandvoort. Dit weekend een tijd van uh, de ADHC uh, GT Masters. Ja, GT Masters, uh, dat staat voor een Duitse uh, klasse met GT3 auto's. Daarin is het waverend uh, geweld. zien uh. naar ja, de mooiste uh, auto's in rondrijden. Mercedes, uh, SLS, uh, BMW Z4, Porsche, McLaren, Lamborghini. En ook niet te vergeten dan, uh, dat zijn de auto's. Uh, gaan we het even over hebben. Ja, dat zijn ook die tenminste uh, die we daarin uh, zien rijden. Ik wil maar een paar voorbeelden Heinz, Houdt, Trensen, Nou, wie kent hem niet, uh, Christian ja, Adopt, uh, oud-BTM-nijder. Zo zijn er nog wel meer bekende namen die daar aan meedoen. Inmiddels hebben we daar de eerste race van gehad. Er zijn uh, zo'n 40 auto's die hier uh, Er zijn ook uh, ja, auto's uh, met uh, volledige uh, kappers Onder andere de Mercedes zo. Dat zijn die teams die flink uh, gesteund worden uh, door het publiek. Maar het uh, verrassend was het dan toch dat het een uh, Nederlands team, dat is de Kent.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 ...naar hun achterste kijken, want die trainen mooi naar de Polkensis en uh, ja, de race uh, is een race over een uur dan uh, met uh, twee rijders uh, die wisselen tussen 25 en 35 minuten moet er een pitstop gemaakt worden, rijders wisselen. Nou de reis uh, was een uh, heel uh, mooie en spannende race. Uh, uiteindelijk uh, toch uh, de Duitsers niet uh, <laughs> dan wonnen, nu laten we het daar maar op houden, ja, van en uh, het was op de beveiligingsdag hadden wij hier het Duitse volk zoiets, maar uh, dat was uh, wat anders. Dan uh, Boer en uh, Simon Knappen eindigden uh, als tweede met uh, BMW Z4. En een hele mooie derde plaats was eigenlijk uh, voor Jeroen Blekemoor. Uh, die uh, ja, eenmalig instapt hier in deze klas. Uh, samen met zijn uh, teamgenoot uh, Rachinger. Uh, uh, die rijdt in een Porsche. Porsche eigenlijk uh, de winst ook om het geheel. Maar Jeroen zich toch uh, naar de derde plek uh, te trouwen En uh, ja, op een gegeven moment was het... Uh, we kennen de Tronnie-trein uit uh, Formule 1. Het uh, was de Blekemoor-trein. Er was geen hond meer die er langs kwam. En hier is toch uh, uh, een mooie plaats te veroveren. Zo de A, B, J, C, G, Mars. Dus in het uh, bijprogramma hebben we ook thuis uh, Formule 3, de Formule 3. Ja, daar doet een zandvoort aan mee, Dennis uh, van der Waard. Hier uh, zijn de windmakers in de gemiddelde. trainde voor de achtste voor voor de eerste race van vandaag. Maar ja, de start was aan iets te weg. Kreeg een zo'n uh, penalty en ja, daarmee eigenlijk zijn race uh, naar de Galmise uh, geholpen. En ja, vanmiddag gaat hij naar in. Ja, na de ghalmi op deed vanmorgen Bijske in haar auto. Uh, dat was schrikken voor ons allemaal. Want uh, Bijske, uh, ja, het uh, teenage meisje, zou ik maar zeggen, van 17 jaar. Van de week uh, een vakantie houden in Zandvoort. Gisteren was de vrije training. Nou, toen had ze al pech. Ze kwam niet verder als een half rondje. Toen uh, gaf ze benzinepomp. Moest uh, vanmorgen de kwalificatie eigenlijk uh, ongetraind uh, uh, Rijden, ja, en ja, ook doen ze dat weer tegen, want uh, richting Audi S, daar komt toch weer een hoge uh, snelheid aan en dan is het wel de bedoeling uh, dat je gaat remmen, ja, als je remmen kan niet doen, ga je rechtdoor, een je uh, vol en knalhard uh, daar de vangrail en de banden in, ja. ja, iedereen was het even vanaf toe. Nou, uiteindelijk uh, valt het meisje wel naar het ziekenhuis gebracht. Uh, ze liet weten uh, niks gebroken te hebben. Ja, ze kan zich amper uh, bewegen, want ja, je krijgt toch zo de impact als je daar ja, vol in Je Moet een nachtje in het ziekenhuis blijven. En de, al met al heeft een beetje zijn antwoord uh, niet meer opgeleverd. Dus een half rondje in de vrije training. Uh, ja, vier rondjes in de kwaliteit en een nachtje ziekenhuis. Het voor hem, maar ze zullen zeker bovenop komen en die gaat zeker nog wat verder komen in de carrière. Verder, en dat zullen jullie vijf gehoord hebben, en jullie niet alleen hebben, hier ook de Dutch Supercar. Nou, de Dutch Supercar, omdat het een is waar geen geluidsbeperkingen zijn, mag met open uitwater rijden. En dat was morgen een goede werker. en neem ik aan hier in Zandvoort. Ja, we waren vroeg wakker. Ja, tien wakker was het. Ja, zeker. Nou, lekker hoor. Ja. Yes. Hey, Willem, nog even een uh, vraagje. Van uh, dit weekend, is dus een uh, geweldige race spektakel op circuitpark. Zalver. Betekent ook dat er heel veel autosportfans uh, op afgekomen zijn? Nou, dat is gewoon van tegen natuurlijk. Het is een thuis uh, evenement. Ja, het wordt in Duitsland weliswaar uh, live TV uitgezonden. Maar ja, er zijn niet zo'n uh, Duitsers die hier naartoe komen. In, in Nederland is het niet echt uh, een bekend iets. Maar ja, ik uh, vind het een van de mooiste uh, evenementen van het jaar hier. Uh,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 It's really such a pity to be looking mm. at the boy, not looking at the city. You, you see, one crowded, polluted, thinking town. Yeah, summer town, warm and sweet, sweet, sweet, summer set up in the summer set, up, Get tired? You're talking to a tourist whose every move's among the purists. I get my kids above the waistline, such a. One What? night in Bangkok makes the heart.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 Ja, allemaal en ik hebben vandaag een beetje last met klok kijken. Dus vandaar dat hij wat later komt. De evenementen agenda. Normaal om half vier. Maar nu, op dit moment dus. ZFM. Voor Zandvoort en de regio.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 70, 80 jaar in disco. Moet jij, moet jij optreden? Uh, nee. Nee, oh, nee, nee, nee. Maar ik ga er wel heen natuurlijk. Je gaat er wel heen. Oké. Okay. Uh, toegang is gratis en er is een speciaal menu waar mensen vooraf voor kunnen reserveren. Dan tot slot. Nee, tot één na slot. Zaterdag 12 mei is natuurlijk ook de hoge hakkenrace. Wederom. En dat speelt zich af in de kerkstraat. En dat begint dan om 3 uur. De prijs is 2 euro. Een heuze race op, op hoge hakken. Wie kan er het snelste kerkstraat afrennen? Op hakken met een minimumlengte van 7 centimeter. De gelukkige winnaar in win ontvangen beide een tegoedbon van 300 euro, welke vrij te besteden is bij de deelnemende winkels en horecagelegenheden. Tevens zullen er deze dag attenties te ontvangen zijn in de vorm van waardebonnen en diverse aanbiedingen.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 <laughs> je, je ze, wens, is weer, ze is er volgende week weer. En is er volgende week weer natuurlijk. Uh, ja, je had het over Kid Creole en de coconuts en de jaren 80 muziek. Nou, dat gaan we even draaien dan op deze zaterdagmiddag bij CFM. Hier is Annie, I'm not your daddy.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 Ja, waar we allemaal plus gaan spelen, dan moet ik even kijken. Want ik denk dat de uh, score wordt van Sandford, dat functioneert niet goed. Ik denk zo in de 59 e minuut. En uh, het, is, ja, het gaat uh, golf om de ene en weer. De ene keer Zandwoord uh, in aanval. En de andere keer dan, uh, gaat Kasten weer richting het doel van Boyde Zet. En uh, ja, er is uh, nog niets gebeurd. Dan is er geen spannende zaken in die tweede helft. Zandwoord uh, heeft ook nog niet gewisseld. we ook nog niet volgendrij. Dus het is nog steeds hetzelfde van de eerste helft. En daar, uh, daar gaan we nu weer verder. Zalver mag gaan gooien. Billy Visser. Uh, die speelt nu op de rechterkant. van Bas Lemons, Die was te traag voor de linkse spits van, uh, van Kastikum. Dus Billy Visser speelt nu op de rechterkant. En die gooide in, maar die gooide niet goed in. En toch is het zo. Nee, toch. Kastikum die die bal weer heeft. En wordt helemaal naar de zijkant gespeeld. Hè? Maar aan de andere kant. Daar is het Voor Zandvoort gezien naar de linkerkant. De bal wordt uh, voorgezet door uh, Kastikum Speler. Dan gaat hij helemaal vrij. Maar die kan hier niet bij komen. Oh, wat een geluk voor Zandvoort. Want ik kan hij hem op zijn bolle blonde lokken krijgen. Dan is die wellicht van de heeft nooit meer bijgekund. Maar dit was hij's is Kastikum. dat dus nu de druk heeft, heeft. het doel van Zandvoort. En wordt nu het dieptepaas gegeven. Zandvoort heeft het. De, de verdediging van Zandvoort is um, in, in mijn ogen niet echt goed. Het is wel eens beter geweest. Maar toch is het Zandvoort dus. die Timo Huis Naar Bill is Bill Chester die kan met z'n snelheid gebruik maken. En die geeft een, een hele slechte paas. Achter Hopper, Toch een vatten nog. Hoppe die gaat uh, lopen op Hij gaat proberen een situatie erin te gaan. Probeer een uh, slechte paas even op. Timo Dreus, dat is weg. Sneediging van de Kastikum, kan die bal weer wegspelen en Kastikum gaat het uh, spel overnemen. Op zijn helft van Zandvoort uh, is het nu een duel tussen uh, Michael Kuil en de speler van Kastikum. Dat wordt door Kuil verloren, want uh, Kastikum is nog steeds in zit Nu op de rand van de 16 meter gebied. Goed verdedigd door de Lemons. Lemmens die nu dus op die, op die linkerkant staat. daar wat makkelijk heeft, maar ook niet echt, echt heel simpel. Uh, nog steeds zonder bal de zit uh, Peter Koper. Koper. naar een, een hele verre paas naar Chris Dulger. Bijkomen, ja, dat kan niet, maar ben er ook iets mee? Inderdaad, een bal bezit Die probeert daar iemand te passeren, dat lukt het niet. En dan is jullie bal klaar, nee, toch. Max Aarderwek probeert daar nou alsnog een Dulger te bereiken, dat lukt niet. En ook Hoppen kan er niet bij komen. Hoppen die, uh, die het heel zwaar heeft, heel moeilijk heeft, net een hele grote kans heeft gehad als hij denkt ik, die bal had aangeraakt. Dat die zomaar misschien wel tot doelpunt geprobeerd kunnen zijn. Maar het is iets anders dan slechts 1-1. Dan gaat Billy Sisson op de hoogte van de doelpunt, Pas zo. Dat is er. Nou, uh, even kijken, Aarderwek, dus naar Vissen, Vissen, naar Terreus, Tereus, doorkoppen, door hoppen, door hoppen kan er niet bij komen. Kan zich ook wel uitverledigen, maar het is uh, Petri die, die gaat daar koppen, dat doet hij goed. Naar uh, Michael Kuil, naar uh, Dulger, de slechte. Daar. En uh, Kastikum neemt het over op de middenlijn. Uh, is het nog steeds Kastikum? Nee, Bas Lemans kan hem wegkoppelen. Lemans naar Kuil. Uh, Kuil. Probeer de man eruit. Kuil, hij is heel snel, dat weten we. Kuil, die loopt gewoon zijn man eruit op dit moment. En probeer daar hem niet te te geven op die man Nee, dit is geen zulke, maar die kan er niet bij komen. Kipper van uh, Kastikum kan de bal wegspelen. We spelen nu in de 62e minuut. De stand is nog steeds 1-1 in de wedstrijd. voor tegen Kastikum. down the floor My hat is an animal And once there was an animal It had a sun, and mowed along. The sun was an okay guy They had a pad Dragonfly The dragonfly ran away But it came A story to say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 We gaan naar Jotris, Jop. Ja, doelpunt voor Castricum. Doe. En die heeft bijna even, Sanz. goed, doelpunt voor Castricum. De vrije schop, de hoogte van de 16 meter lijn. Net uh, afgelegd uh, naar een aan de speel. Die schiet in. En wordt van een been van de een van de verdedigers van Sanzvoort. Verrichting veranderd. het de Verte heeft, heeft geen, geen vakantie. vakant. 1-2 in het voor. van de toekomstige kampioen.